Evers met het NOS-journaal. De oppositie in de Tweede Kamer dient geen motie van wantrouwen in tegen minister Hille. na de mislukte evacuatie van een Nederlands ingenieur uit Libië. Wel willen de partijen dat zoiets niet nog een keer gebeurt. Het kabinet erkende vanavond dat er fouten zijn gemaakt bij de operatie. Minister Roosentaal zei dat er een foute afweging is gemaakt. Minister Hille betuigde zijn spijt voor wat de bemanning van de helikopter is overkomen. Hij zei dat de drie militairen in levensgevaar zijn geweest. Helen gaf toe dat Defensie eerder informatie had moeten vragen bij de inlichtingendienst MIVD. Maar daar was volgens hem weinig tijd voor en ook bleek achteraf dat de MIVD nauwelijks extra informatie had. Premier Rutte erkende dat de informatievoorziening aan de Tweede Kamer voortvarender had gekund. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken raadt mensen af om naar bepaalde delen van Thailand te gaan als dat niet echt nodig is. Het zuiden van Thailand wordt al bijna een week geteisterd door zware regenval, waardoor overstromingen zijn ontstaan. Een vliegveld wordt al niet meer gebruikt en ook varen veel boten niet meer tussen de eilanden en het vasteland. Ook een paar toeristische bestemmingen kampen met zware regenval, zoals Phuket en Ranong. Buitenlandse Zaken adviseert mensen die daar naartoe willen om de media goed te volgen. Door het noodweer zijn duizenden toeristen in Thailand gestrand. Bijna alle provincies krijgen de komende jaren minder geld van het Rijk. Ze krijgen structureel 300 miljoen euro minder per jaar. Noord-Brabant en Gelderland gaan er het meest op achteruit. Flevoland is de enige die meer geld krijgt van het Rijk. Vanaf nu speelt ook het eigen vermogen van de provincies een rol. Sommige provincies hebben meer vermogen naar de verkoop van aandelen in energiebedrijven.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 Sing and try Celebrate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 The combat soldier typically served a 12-month duty, but was exposed to hostile fire almost every day.